Door albegens met het NOS-journaal. In Noord-Frankrijk heeft de politie twee mannen aangehouden die verdacht worden van het aanvallen van twee agenten in Groningen. Dat gebeurde woensdag in die stad bij een avondklokcontrole. Een van de twee agenten werd in zijn gezicht en hals gestoken en werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De twee verdachten die nu in Frankrijk zijn opgepakt zijn een man van 20 uit Oldampt en een Amerikaan van 34 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De twee zijn nog in Frankrijk en er is een procedure begonnen om ze naar Nederland te krijgen. Nu ook mensen met contactberoepen weer aan de slag zijn gegaan, moet de kinderopvang ook weer volledig open. Dat zegt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Alleen ouders met essentiële beroepen mogen nu hun kind brengen. De vereniging zegt dat die noodopvang nu al bijna uit zijn voegen barst.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 Een vrouw in Winterswijk heeft een verkeerde flatwoning laten openbreken door de politie. De vrouw kwam thuis met boodschappen, merkte dat haar sleutel niet meer paste. Per haandelijk aanbellen en kloppen reageerde haar partner niet... waardoor ze zich zorgen maakte en de politie in Winterswijk belde. Die besloot met een stormram de deur open te beuken. Eenmaal binnen besefte de vrouw dat ze in de verkeerde ja. woning stonden. Het weer, nu en dan schijnt de zon. Vooral vanmiddag kunnen er ook weer pittige buien vallen. Daarbij kunnen ook flinke windstoten voorkomen het is een graad of 8. Morgen zonnig, ook wat bijen, maar minder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat bij de afrit Avenhoorn drie kilometer file. De vertraging is daar tien minuten. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 He suits it right, makes it out of sight, and everything's good in the world tonight when smoke is in.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 als je van het strand afkomt, dan is het jouw winkel. En het is natuurlijk ook uniek, hè? je trap je af. We kunnen altijd zwaaien naar je, omdat je door de etalage zichtbaar bent. En als je een klein beetje bukt en een beetje opzij kijkt... dan, dan sta je er toch wel, als je niet aan het branden bent tenminste, ergens ja, in wel. een hoekje. Maar ja, ik, nee, maar ik snap het ook wel, Hans. Je, ja. Hoe lang heb je hier ja, in deze winkel die... gestaan? Uh, vanaf 1990.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 Ja, het is overigens een ex-collega van mij van, van vroeger, van Debitel. Dus dat vind ik wel heel erg. Dan wordt hij ook weer Rainy Ja, ik, ik zit nu ook, het is erg hè. Onze leeftijd, dan ga je namen vergeten. Ja, ze zijn helemaal aardige jongens. Ja. Doen het erg leuk. Ja, nou ja, goed. En, maar goed, wat ga je nu doen, werd er gevraagd aan je. En uh, jij zegt, ik ga nu me storten op mijn hobby zingen. Dat betekent dus dat jouw vrouw vaker met de hond naar buiten gaat? Ja, ik ga, uh, dat, dat, is, dat ligt allemaal wel in, in, in, in de planning, uh, een beetje wandelen met de vrouwen, en de hondjes. Uh, ik heb voor het eerst van mijn leven een seizoenkaart gekocht, en dan een seizoenkaart voor het Frans. Aha. En, um, ja, wat gaan we? we gaan nog wel bij onze, anders, op onze sport een beetje storten, wat vaker hardlopen. Ja, nou ja, dat deed je natuurlijk al uh, dat wel. wel. Dat, dat... En ja, uh, genieten hè? Ja. dat staat bovenaan de lijst, genieten, Ja. dat is de bedoeling. Nou.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 Die worden natuurlijk als eerste ingerend op het ogenblik. Ja, want dat zijn natuurlijk wel de, de wat oudere zeg maar... die uh, ja, de basisvormen het, het van het, het koor. Groep, hè? Ja, precies. Dus, maar gelukkig is er nog helemaal, voor zover ik weet... helemaal nog niemand besmet van ons mannenkoor. Uh, wel met het zangvirus, maar niet met het coronavirus. Nee, niet, nee precies. Nee. Dus uh, nee, daar kijk ik ook wel naar uit. Dat we weer een deutje kunnen zingen... en weer wat vrolijkheid kunnen brengen. Ja.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 in het ja. in, in dorp, nou ja, dus op het hoekje. Ik, ik dank mijn klanten dat die uh, jaren uh, hier, uh, hier kwamen. En uh, degenen die hier niet geweest zijn, die hebben wat gemist. Maar het is nog niet te laat. Nee. Ze kunnen altijd nog eventjes tot en met tweede paasdag uh, langskomen. En nog even. Nou, hoe, lang, hoe lang blijven noten zeg maar, in de goede verpakking uh, uh, eetbaar...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 De mix, de bekende mix, de seizoensmix, uh, is natuurlijk een van de favoriet verkochte mixen bij jou in de zaak. Ja, ik ben even afgeleid door mijn vrouw, die staat uh, een, een, een toch uh, aanzienlijke uh, klanten helpen hier. Uh, oh, je bent in de winkel nu. Ja. ja. Wat, wat zeg je, Frank? Van de kant wel show van de kant show op, uh, op dit dinsdagochtend. Ja, dat is leuk. Ja, dat is een hele <laughs> ja. leuke show. Ja. Die moet iedereen luisteren. Absoluut. Ja. <laughs> okay. Zeker. Dus nou. uh, ja, Frank die geniet nog eventjes gaan nog eventjes uh, De nodige nootjes aanschaffen. Ja, de noot is hoog. De, de noot is. Hoog. Is dat mijn grote vriend Frank? Ja, Frank zelf. Frank zelf, Frank P? Uh, ja, <laughs> P <Peter> tot Z. <laughs> Van Frank P tot Z. Yeah. Nee, nou, uh, de hartelijke groeten Peter, aan P. Frank.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 de pauw met china in your hand.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 Ik hoop het ook. Dank u wel. Voor het Fijn time. weekend nog en tot ja, een volgende ja, keer. Oké, okay, tot ziens. Dag. En we luisteren naar Rod Stewart. Tonight, I'm yours. 47 Didn't think before deciding what to do Tell the folks back home, I nearly made it, at offers, first, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me, don't tell them how memes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 waar je zeg maar uit moet komen om naar buiten te gaan... dat werkt ook niet mee, hè? Welk toch gat? Nou, dat schuit gat. Dat is toch... Als je, ja, je kunt dan twee kanten naar buiten bij jullie, hè? Dat, dat scheelt. Dat bedoel ik maar. Over ja, nee. over eens aangedacht. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, je bent natuurlijk altijd erg actief geweest, hè? Ik bedoel, uh, Café Koper uh, uiteraard en uh, VVD uh, waar je actief in was. Nou, was dat al een tijdje, uh, geloof ik, uh, rustig.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 Die ik natuurlijk vreselijk mis. Omdat ik dus niet meer met de mannenpraatgroep in het café bij elkaar kan komen. Ja. Onder het genot van een goed glas. Dat is een groot gemis. Ja. Ah, okay. uh, maar dat neemt niet weg. Dat uh, die contacten die blijven wel, of zij het wat minder. Hey, je kunt één persoon op bezoek krijgen. Dus als je ze allemaal uh, één op één uh, uitnodigt. Dan, uh, dan mag dat toch?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 De politiek een beetje, dat kost me ook af en toe aan van eh, ja. achter dat schermpje. Als het tenminste niet dus afgeblazen niet wordt... Daar uh, word je ook niet altijd vrolijk <lacht> <is gelooflijk> van, <lacht> <Ja>. maar goed. <lacht> ja, en je en kookt dat, graag, hè? Jouw, jouw, jouw echtgenoot zal daar ook wel blij mee zijn, want jij bent natuurlijk wel van de keuken. Ik kook elke dag, ja, dat, uh.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 om te kunnen werken en om ook productief te kunnen zijn... en daarna, na die productieve periode, de kans te krijgen... om nog te genieten van hun uh, AOW of de oude dag. Maar de ja, ja, oude dag vind ik altijd zo oudbollig klinken. Eh, ja, wat doe je nog? Kijk, we hebben natuurlijk wat ik meest zie... is natuurlijk het zingen in het café, eh, het smartlappen, Club, eh, de ja. chanties, eh, het festival, wat niet doorkomt. Nou, nou ja, wat erg. Dat, dat vind nog eenmaal, uh, Daar doe je niks eigenlijk, dat is overmacht. Ja.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 Is nou, dat is wel heel erg jammer. Het zit wel een beetje schot in. Dat gebeurt wel wat. wat maar gaat, wat langzaam. Gaat, wat gaat langzaam. Het gaat langzaam. Heel langzaam. Ja, klopt. En eigenlijk ja, klopt. hebben we die tijd niet, hè? Die, die nu verspeeld nou, het wordt. Het enige, het enige project wat. En dat heeft ook jaren geduurd. Nou, dat is het Roeidaverskleen. Nou, dat is dan uiteindelijk. Is dat, eh, dat is dus nu klaar. Of tenminste, op een paar kleine kiezen. Nou ja. Dat ziet er keurig uit. Dat ja, vind zo. ik ook.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 maar Maaike moet dat werk doen. Ik ja. heb die stukken lang genoeg gelezen. Ik bekijk het maar. Ja. <laughs> nou ja, Mike heeft zich er natuurlijk nu wel in vastgebeten, in zoverre dat ze hè, ja. is daar wel. Ja. Uh, is ze er fulltime mee bezig? Kan je dat zeggen? Ja. Uh, ik, ik zal je vertellen: als ik zie hoeveel tijd ze erin stopt.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 Nou ja, goed. Of ik vraag asiel bij de kroeg. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan. Daar hebben ze nog wel een plekje voor, denk ik. Want dat ja. maken ze wel, vind ik. Nou, nee, nou ja, de dat dag we dat we weer dan kunnen dan gaan zingen, inderdaad. Dat we weer bij, uh, ja. bij onze vrienden van het Wapen uh, kunnen gaan zingen. Ja. Uh, dat nou. is de vriese lucht, hè? Oh, wat heerlijk. Wat heerlijk. heerlijk. Maar goed, ja. de, het Shanti uh, Festival in september... dat zal er wel niet van komen, denk ik. Dat ho, ho, ho, ho, ho, ho.